Ik ga proberen goed te articuleren, weten. Want af en toe wil ik veel zo snel. Kom ie dan? Hè? Komt ie? Komt ie dan? Hè? Komt ie? Komt ie dan? Hè? Komt ie? Komt ie dan? Hè? Kom ie? Komt ie dan? Hè? Kom ie dan? Hè? Kom ie Komt ie dan? Hè? Mensen. Wacht. Effe. Voor de mensen die het nog niet weten, dit is de dokter. gaan die billenbeweging doen mensen, die billen, kom op met die billen mensen. En three, kom to dan hè, kom to, komt hè, come to dan. hè, come hè, kom dan, hè, come die hè, kom dan, hè, come Let's schudden met die belly. Stop, you and me. met die belly. Ah! Mensen, wacht even!